Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft vannacht een luchtaanval uitgevoerd... op het centrum van de Libanese hoofdstad Beirut. Dat melden ooggetuigen aan onder meer persbureaus Reuters en AP. Het zou de eerste aanval binnen de stadsgrenzen zijn in het afgelopen jaar. Eerder werden vooral de zuidelijke buitenwijken van de stad aangevallen. Volgens de ooggetuigen is een appartementengebouw getroffen... Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina zegt dat er bij de aanval drie van hun leiders zijn gedood. Die organisatie staat in veel westerse landen op de terreurlijst. Het dodental van orkaan Helene in de Verenigde Staten stijgt nog steeds en staat nu op 91. De orkaan kwam donderdag aan land en heeft over vijf staten in het zuidoosten geraast. In één stad in North Carolina kwamen 30 mensen om... Door het noodweer zaten miljoenen Amerikanen zonder stroom... liepen snelwegen onder water en zijn huizen verwoest. Ook kwamen mensen vast te zitten op daken... en konden door het gebrek aan netwerk geen hulpdiensten bereiken. Het dodental kan nog steeds stijgen. Er worden zeker duizend mensen vermist. De Amerikaanse songwriter, zanger en acteur Chris Christofferson is zaterdag overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Christofferson is vooral bekend geworden met zijn muziek in het country-genre. Bekende nummers zijn Sunday Morning Coming Down en Help Me Make It Through The Night. Zijn nummers werden vaak door andere artiesten gecoverd... zoals Me en Bobby McGee door Janis Joplin. Chris Christofferson is 88 jaar geworden. Een ruimtecapsule van SpaceX is aangekomen op ruimtestation ISS... en zal in februari de twee astronauten die daar gestrand zijn mee terugnemen... De twee astronauten konden door technische problemen niet zelf terug naar de aarde. Ze zouden ruim een week op het ruimtestation blijven, maar zitten er nu al maanden vast. Het weer. In het zuiden valt soms al wat regen. Het koelt af tot een graad of 7 in het binnenland. Verder verloopt de dag bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt de regen over het hele land. Aan zee waait het stevig en het wordt maximaal 16 graden.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 14. feeling. <laughs> go to bed with me attractive. Would you, um... Go to bed with me. altijd even na het zal de eerste keer niet zijn dat het niet klopt het vrije wil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 Uit vrije wil speelt die ergens iets Want liefde reken niet, kijkt niet achterom Liefde is blind en misschien wel juist En slotte altijd goed Dus gaat het nu niet fout Dus gaat het